Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat niet goed met de loonkloof. In bedrijven verdienen mannen nog steeds meer dan vrouwen. Minister van Gender van Werkgelegenheid is er niet blij mee. Vrouwen verdienen gemiddeld 13% minder dan mannen. In het bedrijfsleven zelfs 19%, bij de overheid 6%. En het betekent eigenlijk dat je vanaf vandaag tot het eind van het jaar voor niets werkt. En want dat is het verschil in salaris anderhalve maand. En dat is enorm. Een lichtpuntje. Vrouwen die bij de overheid leiding geven verdienen wel evenveel als hun mannelijke collega's. Jongeren met een bijstandsuitkering lopen grote kans om in geldproblemen te komen, zegt de nationale ombudsman. Jongeren in de bijstand die geen contact hebben met hun ouders krijgen bijstandshulp van de gemeente. Maar door allerlei ingewikkelde wetten krijgen ze niet altijd genoeg om rond van te komen. FC Groningen moet op zoek naar een nieuwe trainer. Het was geen flitsende carrière voor Frank Wormoed. Hij heeft maar vier maanden bij de club getraind en is nu ontslagen. Het gaat dan ook niet echt lekker bij FC Groningen. Ze staan vlak boven de degradatiestreep. En de Britse comedian heeft oud-voetballer David Beckham voor het blok gezet. Beckham promoot het WK in Qatar... Dat vindt comedian Joe Lecet echt idioot. This is a message to David Beckham. If you end your relationship with Catar, I'll donate this 10 grand of my own money to charities that support queer people in football. However, if you do not, I will throw this money into a shredder. Als Beckham zo doorgaat, dreigt hij dus 11.000 pond in de papierversnipperaar te gooien. Eerder was hij wel fan van Beckham, omdat hij opkomt voor LHBTI'ers. Dat hij nu dus het WK in Qatar steunt, valt niet echt lekker. In Qatar is het verboden om homo te zijn. Als Beckham zijn banden met Qatar breekt, geeft de comedian het geld aan goede doelen. Die zich inzetten voor LHBTI'ers in de voetbalwereld. Het weer op veel plekken breekt de zon al door, behalve in het noorden. Vanmiddag juist bewolking in het zuiden. Het wordt een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen de Afrit Soest en Naarden. En op de A27 van Almere naar Utrecht is de vertraging nog een kwartier tussen Almere en Huizen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zf met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goede morgen. Een hele, hele, hele, hele goede morgen. Zandvoort heeft het voor de Westkust. Dit is Zie. Zandvoort heeft het en Zandvoort zal het, voor het voorlopig ook wel blijven houden, hopen wij met z'n allen, van Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio in de Tolweg. Het is vandaag 12 november. Gisteren was het Sint Maarten en de zingende kindertjes kwamen aan de deur. De techniek en de jingles zijn gedaan door Jelmer Koper. Jelmer, is het een beetje passend bij de onderwerpen deze keer? Uiteraard, dat <laughs> proberen we altijd te doen. Ik zag ook een Frans nummer erbij. Uh, ja, dat kan niet ontbreken. Oké, okay, dat kan niet is, ontbreken. Redactie is gedaan door Hans Botman, mijn naam is Ben Zonneveld. En we gaan het uh, vandaag hebben over pakje kunst. Over de PvdA met Maaike Koper, algemene beschouwingen. Gastvrijheidscursus voor uh, personeel van Zandvoort. En de toekomst van de Blue Zone. In de tweede uur praten wij met Willem Strooman over Classic Concert. En we gaan ook met uh, Friso van Marion praten over de adviesraad van het sociale domein. En we sluiten af met het 40-jarige mannenkoor. Maar tegenover mij zitten nu twee Carina's. Goedemorgen. Goedemorgen. De een is wat sportiever als de ander, begrijp ik. Jij hebt Absolute. de marathon. Absoluut. <laughs> Carina, één heeft de marathon gelopen. Jazeker, in New York. Hoe was het? Geweldig. Ja, de sfeergoed. Amazing, moet ik zeggen. Amazing. Amazing. Ja. amazing. Maar dan krijg je weer een ander uh, onderwerp. Dan moet je meezingen. Oh ja, ja dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Maar we gaan het hebben over pakje kunst. Ja. Uh, wat is pakje kunst? Is het een pakje kunst of pak je kunst? Ja, het is het allebei. Het is inderdaad ja. allebei. Het is een heel klein pakje. En um, je kan letterlijk een kunstwerkje uit het pakje pakken. Dat is pakje kunst. Ja, voor, uh, uh, voor de kijkers die dat niet ja. zien: uh, het pakje kunst is ongeveer zo groot als een uh, um, pak sigaretten. Ja. Het is 9 x 6. 6 <laughs> x ja. 6. Dat is de maak. Ja. Maar ja. Um, wat is de achtergrond daarvan? Want ik, ik zie een pakje, ik zie twee mooie posters. Uh, wat kan ik ermee? Hoe kan ik ermee? Nou, het, het is een initiatief. Die is, het is ooit uh, ontstaan door een kunstenaar uit uh, Tilburg, Ronald Schrouwer. En hij heeft het initiatief bedacht om de kunstenaars in Tilburg in het, uh, in het zonnetje te zetten. En um, nou ja, hij begon dus eigenlijk met de, de, de, de sigarettenautomaten die uh, ja, niet meer gebruikt werden... En hij heeft die omgetoverd tot een, een automaat... waar inderdaad de pakjes met kunst in kunnen... En in het pakje kunst vind je dus een heel klein kunstwerkje... van de plaatselijke kunstenaars met hun website, allerlei gegevens. En het, het is echt een succes. Ik, ik moet hem echt complimenten geven. Want die automaten zijn nu de heel Nederland te vinden. En vaak op openbare plekken, zoals bibliotheken. Soms ook gemeentehuizen, leuke winkels, allemaal in winkelgebieden. Dus voor het winkelpubliek is het fantastisch... om net even een herinnering van een tentoonstelling of van een stad... Eh, door middel van een pakje kunst mee te nemen. Uh, initiatief nu voor Zandvoort. Ja. Ja. Uh, hebben jullie al van die automaten? Ja, die komt woensdag. Ja. woensdag. Ja. Uh, en waar komt die dan te staan? Hij komt in, bij de winkel uh, Natuurgeneeskracht. Uh, het snoepwinkeltje. Oh, Oké, okay. op uh, Dat is, uh, raad, Raadhuisplein ja, komt Ja, precies. Staan. Raadhuisplein 4. Uh, ja. ik, ik zie hier een pakje. Kan ik ook zien wat erin zit als ik voor de automaat sta? Nee. nee het is echt nee. altijd een verrassing... We hebben nu 200 pakjes kunst verzameld uh, van ja. 20 kunstenaars uit Zandvoort. Noem maar eens een paar. Nou, dat mag jij doen. Jij hebt het heel heel heel Ja, ik wil het wel lekker om te luisteren. Nee, hoor. Uh, nou, uh, het is ontzettend leuk dat het eigenlijk begon met de vraag aan uh, Hilly van... Uh, ik sta hier in het Dordrecht Museum en ik zie nu iets geweldigs. Ik heb net een pakje kunst uit een sigarettenautomaat gehaald voor 4 euro, dus allemaal sparen, jongens. Uh, twee keer twee euro. En uh, ik vertelde dat aan Hilly en Hilly... zelf ook kunstenaar natuurlijk. Je zei, mm. oh, maar dat vind ik hartstikke leuk. Dus Hilly zit uh, ook in de automaat met haar kunst. Uh, we hebben Donna Corbani, Annette van Kesteren... Jerina van Kesteren, uh, Billy Lord, Annemarie Brandy... Um, uh, Marianne Rebel, uh, Marco Mes. Die heeft mooie gedichten erin gedaan. We hebben Edwin Keur, Trus Raamakers, um, Simone Peerdeboom. Jee, uh, Help nou, je even je nog. Maar we hebben dat. Eén naam, naam valt mij op. Edwin Keur. Heeft u die foto's opgevouwen dan? Ik, uh, hij is gisteren bij mij op school <laughs> geweest. Want hij wilde. Ja, de kunstenaars worden nu ook een beetje uh, zenuwachtig. Ja, heel ja, zenuwachtig. Het moet er echt in passen. En uh, mag ik alvast zo'n pakje komen halen, want je krijgt hem natuurlijk plat uh, aangestuurd. En moet uh, nou, je even zelf in elkaar zetten. En dan dus, kijken of het past. Ja, en uh, de maten kloppen natuurlijk die ik heb doorgegeven. En uh, Edwin die kwam gisteren op school en hij liet het zien. Nou, prachtig. Hij heeft echt zijn... Ja, ik mag het eigenlijk niet verklappen, want het is dus eigenlijk ook een verrassing. Nee, je mag het niet verklappen. Maar, uh, nou, ik kan zeggen... Uh, het is echt heel erg mooi gedaan wat hij heeft gedaan. Heel... Uh, ja, echt een verrassing in een pakje. Als je, als je twintig kunstenaars hebt, hè, en oh. ik kan me dat van vroeger nog wel herinneren... die automatisch zijn, ongeveer zo, zo breed... Mm -hmm. um, kan ik dan kiezen welke kunstenaar ik wil hebben? Nee, nee, nee. ook al niet. Het is een It's surprise. Het, wordt, het wordt wel een hele verrassing. Ja, nou, je, je hebt voor je die kast. En daar zitten allemaal... Uh, eigenlijk uh, uh, van Zo die, van die witte pakjes. Ja, en die pakjes ja. zitten allemaal zo in de automaat op elkaar gestapeld. Net als gewoon de sigarettencubber. oude sigarettenautomaat. En je doet je twee, keer twee euro erin. En je trekt gewoon ergens één uh, laad laadje over. Je pakt hem eruit. ja, En dan is het een uh, verrassing... En ik had in Dordrecht zoiets van... ja, maar nu wil ik er gewoon nog één. Ja, ja, ja, Wat zit er dan wat, in die andere? Wat, wat, wat pakte je als eerste dan? Um, ja, ik had uh, uh, van een uh, klei uit Dordrecht. Een dus, klein he? beeldje. Heel mooi klein plakkaatje. Nou, prachtig. En toen dacht ik... ja, maar dit is gewoon een visitekaartje voor de kunstenaars... met een heel erg gouden randje. Gewoon echt, het, het kost de kunstenaars heel veel tijd. Dat we, ja. want Carina zit ik ben ook, een maand bezig geweest. Ja. Wat, wat heb je, oh, je mag natuurlijk niet vragen wat je gemaakt hebt. <laughs> nou ja, ik ben zelf beeldhouwer. Ik, ik, ik werk in stenen en in brons. En ik ben nu ook met een boom bezig van 18 meter. Dus kun je bedenken die, past dat, <laughs> die past er niet in. Die past er niet in. Maar uh, nou, ik weet niet of je hem of je even wil zien... Ja, ik wil hem straks wel even dan zien. Ja. Oké, okay, laten we hem straks even open. Maar het kostte mij heel veel werk en heel veel tijd. Maar het, het, het het, gaandeweg ja. vind je het toch wel leuk, Pin. Ja, je vindt het toch wel leuk. Het is ook, als het eenmaal de inpast. Toen ja, ik die het is, doosjes uh, had, toen het dacht okay, ik dat past. <laughs> <laughs> ja. En als je hem ja. nou te groot maakt... Nou, ik had al een malletje gemaakt van het pakje. Dus ik had de binnenbaat je kon voorwerken. Dus ik moest gewoon van tevoren denken, anders heeft het geen zin. Dan ben je zo lang bezig en dan kan je daarna alles weer weggooien. Heb je dat ook bij andere kunstenaars? Dat ze zeggen van, joh, ik moet echt passen en meten om het in een doosje te krijgen. Ja, ja, ja. Iedereen werkt altijd groter dan dit. Ja, daarom. Het is echt miniatuur. Onze schilderessen en Marco, die kan natuurlijk een papiertje opvouwen. Ja. Maar uh, van Edwin ben ik zeer benieuwd hoe hij dat gaat doen. Nou, ik hoop dat je zo'n pakje dan trekt. Want uh, het <laughs> ja, Ik echt je een verrassing. <laughs> maar je niet. Uh, ik weet ook, Donna Cobani maakt natuurlijk ook uh, grote, grote, grote werken. Nou, ik heb het al gezien wat ze heeft gemaakt. Ja, ik hoop dat ik dat ook uh, uit de automaat haal. Want... Uh, ik wil je hele automaat kopen. <laughs> ja, dus we moeten oppassen dat wij als kunstenaars niet <laughs> goed, alles ze hebben, ze hebben dus allemaal wat gemaakt wat in dat doosje past. Hè. Nou, het is inderdaad een 9 bij 6. Het is uh, oh. 3 drie centimeter dik ongeveer. Ja. Um, daar zit ook informatie in. Het is ook een ja. beetje promotie voor ja. de... Ja. Eigenlijk is het promotie voor de kunstenaars... met ja. wat leuks erbij. Ja. Ja. Um, zit er een folder in? Een wikkel, eigenlijk. Er zit een wikkel in van de kunstenaars. Er staat hun website op. En er die hebben ze ook zelf ook een, gemaakt? Nou, we hebben een format gekregen van uh, Ronald... Ronald. Ja. En uh, iedereen vulde dat natuurlijk zelf in. En dan moet er gewoon moet er één exemplaar in dat doosje. En anders heeft het natuurlijk geen zin. Dat iemand die dat doosje openmaakt, weet dan niet van wie het is. Nee, ja. maar het is. Dus je kan altijd naar de website van de kunstenaar kijken. Je weet dat hij hier in de buurt zit. Enzovoort, enzovoort. Dus de, de originele bedenker, die vond het goed dat jullie dat in Zandvoort ook gingen doen. Nou... Uh, of heb je daar heel veel... Uh... Wij wilden eigenlijk dat de automaat permanent hier uh, in Zandvoort komt. Ja. Want uh, eigenlijk vallen we onder Haarlem. En die automaat staat in de Biep in Haarlem... En, ik heb, uh, en die staat daar permanent, dus dan kan je ook zien welke kunstenaars er allemaal in zitten. En er zit er geen één van Zandvoort in. Dus ik dacht, um, ja, wij zitten niet. dus toch een beetje op een eiland. Mm -hmm. uh, maar dat zijn nou eenmaal de regels. Dus toen zei Ronald, je mag hem wel huren. Dus we huurden hem nu van, met uh, alle steun van de gemeente. Mm -hmm. uh, 18 november tot en met 18 december. En nou, het was de tip: doe het dan tijdens de feestdagen. Nou, dat gaan we dan nu zien. En uh, het kan dus zijn dat de pakjes dus na een week al allemaal eruit zijn. En moeten ze dan niet heel snel nieuwe pakjes maken? Of hebben ze reservepakjes? Ja, nou, dan mag ik nu dus wel beginnen. Ja. Ja. <laughs> We ja, ja, je je ziet dat je de hebt verkoops, hebt nou, dan zal je toch een aantal reservepakjes ja. moeten ja. hebben. Ja. Nou, juist omdat het maar 4 euro kost. Het is ook heel erg leuk voor de feestdagen. Ja. Als kinderen inderdaad naar deze automaat gaan. En iets voor een kleintje cadeautje voor hun ouders meenemen. Ja. Het, is, uh, het, is voor, het is Het is heel, heel laagdrempelig. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, dinsdag staat hij er. Woensdag. Woensdag. Wordt die nog feestelijk geopend door de eerste 4 uh, euro die erin gaan? Ja, zeker. Ja, maar dat is, de opening is vrijdag om 4 uur. Ja. Dus wij moeten natuurlijk eerst de automaat vullen met die 200 pakjes. En dat moet allemaal random gebeuren. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar de, de, de, de eerste trek is vrijdag dan? Ja, ja om 4 ja. uur. uur. Door uh, Gert-Jan Bluis. Juist. Juist. Nou, die kunnen al twee pakketjes kopen. Dat vinden we ook. <laughs> Ja, ja, misschien liep, leggen we wel. Hij riep deze dat het hartstikke financieel goed gaat met Zandvoort, toch? Jammer. Ja, nou, dus kan hij wel zijn een spaarpot meenemen. <laughs> Oké, okay, nou, um, leuk. De posters komen ook te hangen, denk ja, ik, in het dorp. Het staat natuurlijk alweer wat leuks op. Hè? Het is ook mm -hmm. echt een hele leuke stijl. Je en dan staat er: I do prefer pak because it removes dangerous irritants that cause throat irritation and coughing. <laughs> nou, dus niet met hoesten en irritatie. <laughs> ja. Um, vrijdag. Wordt die uh, geopend, de automaat? Ja. Van daaraf kunnen iedereen uh, voor 4 euro een pakje uh, random kunst van 20. Oh ja. Um, staat erop welke kunstenaars erin zitten? En niet, niet op de pakjes, maar bij ja. de. Uh, ja, dat is dus de informatie van ja. de kunstenaar zelf. Die zei. Dus de, de website van die kunstenaar hey, uiteraard. Ik, ik, bedoel, de naam... ik bedoel daarnaast. Oh, daarbuiten. buiten. Ja, daar zijn we nog ja, even in. Dat je weet welke kunstenaars erin ja, zitten. En niet waar maar erin zitten. Ja. Ja, ja, daar zitten we zelf nog even over na te denken in welke vorm we dat kunnen doen. Ja. Want er moet ook wel ruimte zijn uh, bij de automaat ja, ja. en ook in de winkel om daar een grote poster of een karton, ja, iets, ja. iets op te hangen. Ja. Nou, We zijn ja. benieuwd. Nou, uh, ik ook. Ja. Het wordt vast fantastisch. Nou, waarschijnlijk zien we jullie vrijdag om vier uur op het Raadhuisplein bij het Natuurwinkeltje. Dank voor de komst. Zeker. Graag en ik vind het een heel leuk initiatief. Dankjewel. Dank, je. Dank je wel. Dank je wel. Mij ook. Don't you know talking about a revolution It sounds like a whisper? Don't you know talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Wait for a promotion, don't you know? Talking about a revolution it sounds... Where people gonna rise up and get their share? Where people gonna rise up and take what's there? Talking about a revolution, Ooh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution sounds Starting to turn, talking about a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, no. we zijn weer uh, terug bij het uh, tweede onderwerp. En dan gaan we het hebben over de algemene beschouwingen... met mevrouw Koper van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb uh, de algemene beschouwingen teruggekeken. Mm -hmm. En wat mij verbaasde, of wat, mij, wat ik opvallend vond... dat ik hoorde een oorlog voorbij komen. Ik hoorde een crisis voorbijkomen. En allemaal sombere berichten. Ik hoorde de VVD, Jo Leid en Vreugde verkondigen... Um, en u pakt de koe bij de horens en begint er gelijk over de armoede. Wat vond u van het algemeen? Het wisselde van vrolijkheid tot, tot, uh, tot crisis? Ja, ik vind het wel een interessante observatie. Want ik denk uh, dat elke <coughs> partij zijn best doet om uh, zijn visitekaartje af te geven... bij die algemene beschouwingen. En uh, het viel mij ook inderdaad op dat ze heel verschillend waren allemaal. Dat, dat klopt, ja. Dat, uh, die, die observatie deed ik. <coughs> ja. Nou, ik heb nog meer geobserveerd, maar daar komen we straks nog wel even op terug, denk ik. En, dat ging dus over en ik denk ook dat het uh, belangrijk is dat je als partij uh, uh, in, naar de begroting kijkt. En goed kijkt naar hè, wat, wat, wat is voor jou nou belangrijk? Wat, waarvoor uh, heb je ook je verkiezingsprogramma gemaakt? <kijkt> en wat vind je dat er nog gewijzigd moet worden? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Voelt u dat eruit komen? Uh, nou, bij de algemene beschouwingen uh, uh, misschien niet zozeer. Maar we hebben twee weken daarvoor een begrotingscommissievergadering gehad. En dat was echt een hele interessante constructieve vergadering. Waarin we veel gewisseld hebben over de zorgen voor armoede. Mm -hmm. De energieproblematiek. Uh, en ook uh, uh, of, of het wel voldoende is wat er in de begroting staat. En uh, aan de hand daarvan hebben partijen ook voorstellen gemaakt voor wijziging. De begrotingsavond zelf bleek dat die wijzigingen weinig voet aan de grond kregen. Dat was jammer. Ja, dat vond ik ook wel jammer. Dan. Ja, dat was buitengewoon jammer. Ja. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Um, en dat is een beetje over de bestuurscultuur... maar laten we dat even straks doen. Um, uw beschouwingen gaan redelijk over de armoede. Uh, het dreigt eraan te komen. Uh, u baart zich echt zorgen over wat er in wordt gebeurd? Ja, ja, en ik bedoel, Zandvoort is daarin eh, overigens niet apart, eh, want dat, dat geldt voor heel Nederland. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat dit dan een proces van jaren is. <coughs> al echt tientallen jaren eh, gaan salarissen niet omhoog, maar lasten wel. En dat betekent dat eh, per saldo datgene wat je overhoudt om je rekeningen te kunnen betalen, om je boodschappen te kunnen doen, dat staat al jaren onder druk. En dan komt daar nu nog eens een keer die, die energieproblemen mm. en die hoge inflatie bovenop. Nou, bij heel veel mensen. En dan denk ik de helft van de bevolking is direct eruit. Daar is de bankrekening niet voldoende meer. Er zit het spaargeld niet meer om tegenslagen op te kunnen van. Daar heeft u het uitgebreid over. Bestaanszekerheid, daar heb ik het over. Ja, ja. Precies. Um, wat zijn de voorstellen daarvoor vanuit de PvdA? Nou, wat wij heel graag willen uh, is dat er, uh, dat er structureel en incidentele hulp is. Allebei. Dus dat je structureel zorgt dat mensen die echt niet rond kunnen komen... dat je, dat je die helpt. Om de dood eenvoudige reden dat ze anders in de schulden terechtkomen. En dat als mensen eenmaal in de schulden zitten... dan is dat niet alleen een financieel probleem... maar gaat ook de gezondheid eraan. Uh, en dat ook die van die kinderen. Mijn hele grote zorg is kinderarmoede. En dat is in Zandvoort wel echt bijzonder uh, hoog... ten opzichte van de rest van Nederland. En dat betekent kinderen die in armoede opgroeien bijvoorbeeld... Die hebben een lagere levensverwachting dan kinderen die opgroeien in een gezin zonder geld nee. zorgen. Dat is wel zeven jaar. En dat zijn, ik bedoel, ik, ik, ik verdiep me omdat ik in de politiek zit in al die nota's en stukken. En ik schrik daar echt van. Maar ik spreek ook gewoon mensen op straat. En ik hoor het terug van de, van de, de onderwijzers op scholen. Ja, het beroemde probleem van niet, niet, niet eens een ontbijt hebben of wat dan ook. Het is een beetje landelijk aan het worden, hè? die ontbijtjes en die, en die lunches en zo. Ja, daar, daar, zit, daar zit ook overigens niet altijd een geldprobleem uh, achter. Want dat heeft ook te maken met de druk van onze uh, prestatiemaatschappij. Ma en dat zijn wel problemen waar, waar je echt... Uh, als je niet investeert in, uh, in de toekomstige generatie... Dan de jeugd is de toekomst. nou maar ze bouwen anders een, uh, een achterstand op die ze nooit meer in kunnen halen. Grappig was, uh, u begint met, hey hoe gaat het met je... Ja. Um, toevallig rijd ik naar Heemstede en dan kom ik een bord tegen. Hé, hey, hoe gaat het met je? Oh ja? Ja, dus het is toch wel, uh, wel uh, breder als, uh, als Zandvoort. Maar u ja, constateert bedoelde, ook. Ja, ik bedoelde daar eigenlijk mee, sorry, dat, uh, dat mensen uh, niet makkelijk vooruit komen als ze in de problemen zitten. Nee, dat komt ook voor in stuk. Maar ja. uh, frappant is ook, en dat zult u ongetwijfeld ergens vandaan halen dat je er ongeveer vijf jaar voor nodig hebt... om een keer te erkennen van... joh, ik heb toch eigenlijk wel een, uh, een schuld. Dus vijf jaar roep je... Schuil, ja, het gaat prima ja, met me. Ja. Terwijl het in je achterhoofd... al helemaal niet meer prima is. En dat zijn gemiddelde. Hè? Dus dat betekent gemiddeld doen mensen er vijf jaar over... Om, om zich te wenden tot schuldhulpverlening. Want je moet eerst... eerst probeer het allemaal zelf op te lossen... net zolang tot je door het ijs bent gezakt. Dan ga je nog heel lang in de hoek <kijf> zitten... met de schaamte die je hebt... omdat het je niet gelukt is... om zelf je problemen op te lossen. En mijn punt is... Het ligt niet aan jou dat je in de problemen komt. Kijk, natuurlijk, mensen maken fouten, dat kan ook. Mm. Je kunt schulden maken door fouten. Maar een groot gedeelte van mensen heeft schulden... omdat ze gewoon domweg de rekeningen niet meer kunnen betalen. Omdat het verschil tussen wat er binnenkomt en wat eruit gaat... gewoon te groot is geworden. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ja, en uh, ook een reactie van de coalitiepartijen en het college... was dat, we, dat ze meer inzetten op maatwerk. En ook als je keek naar de commissie twee weken geleden, dan werd daar ook al gesproken. Je zei dat dat een hele... Ja, vruchtbare avond was eigenlijk. Maar dinsdag werd dat eigenlijk allemaal beperkt tot wat het al was. Ja, die ma uh, hoe, dat hoe maatwerk kwam echt niet uit de ver. Ach. Overigens waren we de, de, de, de, de maand daarvoor er al mee begonnen. Bij de najaarsnood ja. hebben we gevraagd... Van, zorg er nou alsjeblieft voor dat mensen deze winter... dat daar oplossingen voor zijn. En, en, en voor mij was het een heel groot communicatieoffensief ook. Want er zijn best wel dingen al mogelijk... Heel veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat bijzondere bijstand niet altijd kun je aanvragen. Als je in de problemen zit, heeft niet altijd te maken met je inkomen. Dus, dus dat hangt er helemaal vanaf hoe, hoe die situatie mm. is. Dus er zijn best wel oplossingen. Maar wat, wat Ben net ook zegt, het, voordat mensen aankloppen bij de gemeente. Dus ik wil het ook eigenlijk omdraaien. Gemeente, ga erop af. Kijk eens wat er, wat er gebeurt. Uit. Ja. En, en maar de reden dat jullie die uh, percentage wilden oprekken zeg maar, was omdat je dan in één klap sowieso meer mensen bereikt. Precies. We hebben het over percentage 120, 130. Ja, ja. En, ja. En, en heb je er dan vertrouwen in dat dat maatwerk voldoende omvat? Uh, wat nou, Ik heb er bezet? helemaal geen zicht op nu. Ja. Dus ik ben, ik ben nog steeds zoekende naar en, en wat gaan we doen. Dus mijn, mijn zorgen zijn nog niet weg. En ik, uh, uh, ik vind het ongelooflijk. Ja, maar kijk, door van 120 naar 130 te gaan... heb je in ieder geval 200 gezinnen meer te pakken... waarmee je ja. 200 gezinnen deze winter in ja. ieder geval uit de kou haalt. Maar je kunt ook andere dingen doen. Dat heb ik in de commissie ook voorgesteld. En toen heb ik aan de, de, de, het college gevraagd... Uh, bij monden van de wethouder... Goh, zet eens wat op papier... en laten we daar eens dan bij de begroting over praten. Nou, wat hij op papier gezet heeft... dat ging over die van 120 naar 130. Het ging verder overigens niet over maatwerk. Ja, drie regels over... we moeten meer doen aan communicatie. Maar dat geeft mij nog niet het dus, beeld. Dus, dus is het, het, het vertrouwen dat dat genoeg is, is er nog niet. No, no, nee, nee, nee als als Je, je niet. moet wel het inzicht hebben. Ja. Um, in de commissie uh, was het allemaal goed. En woensdag bleek het niet meer uh, zo stevig te staan. Nee, het kwam niet tot daden. Nee, het kwam niet zeggen. tot daden. Maar um, we hebben allemaal afgesproken dat de bestuurscultuur... wederom zou uh, voor de zoveelste keer zou verbeteren. Dit is eigenlijk wel een voorbeeld dat het niet gelukt is. Nou, deze keer niet, nee. nee. Absoluut niet. Nee. Nee, het, het, uh, de stemverhouding was een klassieke oppositie-coalitie... Ja. Uh, en, en, maar het deed ook vooral geen recht aan de discussie die we met elkaar in de commissie hebben gevoerd. Dus dat vond ik wel een hele bijzondere. Want als je het met elkaar in de, in de, in de commissie eens bent over. Er moet, er moet extra. Ten eerste is er geld. Er is ja. extra geld. De wethouder zei zelfs. we zitten goed in onze slappe was. Dus we kunnen echt incidenteel. kunnen we ons nu wat permitteren? Nou, bijvoorbeeld Amsterdam heeft, heeft ervoor gekozen. om dan uh, voor, voor, kinderen, uh, voor gezinnen met kinderen die grens op te trekken, zelfs naar 150 procent... om te zorgen dat gezinnen met kinderen ervan overtuigd zijn... dat ze deze winter niet in de problemen. dus dan krijgen mm -hmm. ze namelijk die recht op wat wij in Zandvoort de Zandvoortpas noemen... ...schoolspullen, dat soort zaken. Alles wat een kind nodig heeft om ongestoord naar school te kunnen gaan... ...en, en geen belemmeringen te hebben daarbij. dat was uh, toch wel de hoofdmoot van uw betoog. En dan kom ik nog verder over de 120 dagen na 60 dagen voor toeristisch verhuur. Ja. Uh, 120 dagen is nu vastgesteld voor het verhuren van jouw tweede huis. Van je eigen huis ook. Ja, dat is al jaar en dag. Ja, dat ja. is al jaar en dag. Ja. Er is uh, vorig jaar ook al over gesteggeld om dat terug te brengen naar minder... U, uh, dient, nou, al vier jaar praten wij hierover. Ja. Hè? 2018, toen ik voor het eerst in de raad uh, kwam. En toen zeiden ze handhaven, moeten we eerst proberen om te kijken of we de vinger erachter krijgen. Ja, nou, we zijn nu uh, vier jaar verder en 120 dagen vastgesteld. U ja. uh, gaat straks een motie indienen uh, voor die 60 dagen. Um, dat gaat nog verder, uw, uw betoog. Een open balie heb ik uh, van meerdere partijen gehoord. Ja. Uh, is daar een besluit over genomen? Ja, ja, dat was een beetje. Uh, een beetje rommelig. U, u, u, als u teruggekeken hebt, zag u dat we op een gegeven moment even schorsten over hoe gaan we het dan behandelen? Daar wil ik het ook nog even over ja, hebben. Ja, oh, oké. Okay. Nou ja, <laughs> heb aantal... Het was voor ons namelijk een beetje onduidelijk wat gaan we nu doen? Wat je doet als partij is je schrijft je algemene beschouwingen. Je wil natuurlijk zelf iets ook vinden van wat een ander heeft aan de algemene ja. beschouwingen. En vervolgens bied je je wijzigingsvoorstellen aan en dan moeten we het daarover hebben. En euh, nou, dat liep allemaal eerlijk gezegd euh, een beetje door elkaar, want de wethouder, het college krijgt uiteraard ook de reactie om op die algemene beschouwing en de vragen te reageren. <coughs> en toen ontstond er vervolgens al een discussie. Ja, ik, ik hoor een wethouder, euh, meneer Bluis, hoor ik een motie aanhalen uh, van, uh, van u. Ja. En uh, dan is de vraag van ja, gaan we die nou nu behandelen tijdens uw beantwoording? Ja. Of doen we dat straks op de agenda? Nou ja, ik vind dat je dat met je collega's moet behandelen en niet met, met het college. Het college adviseert hierop, dat klopt. Maar wij als raad moeten tot een besluit komen. Ja, maar dat is toch ook de procedure? Ja. De vergaderprocedure is algemene beschouwingen. Ja. En verderop staat een mondeling. Ik was in ook volledig in verwarring. Nou, ik zag <laughs> en daarom ik, hebben we even geschorst? Ik zag dat meneer Hermsen nogal boos werd. Ja. Die noemde het, uh, als ik het me goed herinner... Onprofessioneel, on onwaardig. onprofessioneel on on onwaardig. Ja, want die, die, die zegt... Zo, dit zijn de belangrijke... En dat, ik ben dat deels met hem eens... Dat dit de belangrijkste vergadering sowieso is van het jaar. He, je, zet, je zet vast... Uh, welk beleid je ja. gaat doen... En hoeveel geld je eraan uh, gaat besteden. Dus als je daarover wil praten... Dan moet dat ook op een uh, zorgvuldige wijze gebeuren. Ja, een ander... Zeg maar specifiek wat mij aan die situatie opviel... Toen ik uh, ook daar zat. Uh, is, nou, de, de, de spanning liep even op hè, totdat jullie gingen schorsen van oh, uh, wat zou er uitkomen? En daarna werd er eigenlijk niks over gezegd. Van, hoe gaan we nu verder? Jullie, oh, daar heb je gelijk in ja. Jullie kwamen terug, dus voor Normaal de kijker. Weer, ja. weer, weer, ja. weer het woord? Niks. Nee, nou, het was voor ons allemaal ook. Uh, uh, <laughs> even schrikken misschien. Nou nee, het, het, het, uh, het, je, je inhoudelijke voorbereiding. Kijk, met zo'n amendement ben ik twee weken bezig en daar gaat het niet om. Maar je, je zoekt alles uit. Je hebt contact met de ambtenaren, mm. je hebt contact met het college, je hebt contact met collega's. En vervolgens kom je tot een presentatie. Dus je wil ook dat dat in zijn geheel beantwoord en behandeld wordt. Dus een agendapunt. En, uh, en dat dat is, nee precies, dat, dat is. je wil je eikwijd. kwijt. En, en daarvoor maak je hem. Het is niet voor, ja je kan ook uh, moties voor de bune maken. Maar ik, we hebben vijf dingen gehad, uh, vijf of zes uh, moties en amendementen deze avond. Nou dat is toch niet... Uh, dat is toch niet te veel. Ik geloof dat ze in sommige gemeenten honderden moties en amendementen behandelen. En dit waren ook echt essentiële mm. punten. Want ook de moties van GroenLinks, dat waren essentiële punten. En ik vind, hey, waarmee je kan zeggen, we gaan het volgend jaar anders doen. Maar waarom, uh, uh, maar is, waarom is er dan niemand die zijn vinger opsteekt... Nou, wat we en die zegt, van, we gaan hier niet over praten. We doen het op de agendapunten waar het geagendeerd is. Kijk, de voorzitter bepaalt de orde van de vergadering. dat is ook goed. Hè? Want als we dat met z'n allen gaan doen, dan, uh, dan raakt het schip maar ook... Ja, de, de voorzitter kwam na de schorsing binnen. En begon, uh, ging gewoon verder met zijn betoog. Nou ja, uh, uh, we hebben in ieder geval uh, uh, in, de, in de schorsing afgesproken. En dat is ook zoals het hoort. Dat je hierover praat in het presidium. Want dat, dat is waar je ja. de werkwijze van de raad... Uh, uh, bepaald. Het werd ook wel later op de avond. Dat is voor sommige mensen die een, uh, die 's morgens om zes uur op ook een probleem. En dat snap ik. Dus we hebben gezegd: oké, okay, uh, uh, voor vanavond genoeg gediscussieerd. We gaan nu zorgen dat de inhoud behandeld wordt. Oké, okay, nou, dan is dat toch. En dat is een uh... beetje kort, maar het is wel aan de orde geweest. En wat ik heel jammer vind, kijk, ik vind je hoeft niet die hele motie <tie> voor te lezen. Dat hoeft niet. Maar je, kunt, je moet wel toelichten, en dat geldt ook dat, voor de luisteraars dat de, thuis... Dat is de normale gang van zaken. Waar, waarom? He, ja. Daar kun je een samenvatting van maken. En ik had er nu juist uh, voor gekozen om hem ook kort te houden. Zo van, dit is al de samenvatting. Want ik denk dat andere mensen ook met een uh, andere partijen... ook met een motie of een amendement komt. Ja. En als je dat dan doet, en je wisselt de argumenten... dan kun je overgaan tot stemmen. Nog even over uh, de twee uh, moties, toeristisch-fries... Uh, die heeft u teruggetrokken. Ik heb toezeggingen gekregen en, okay. en daarom trek je ze terug. En dat is, ja, je kan ze ook in stemming welke, brengen. Welke, welke, welke de, de meningen zijn gekregen? erover verdeeld, want als je ze nou. in stemming brengt, dan blijven ze in ieder geval heel zichtbaar. Uh, maar uh, uh, ik heb toezegging gekregen van, uh, op de fixbrigade. Uh, dat fixbrigade was de motie waarin, dat was de eerste. Ik, waarin ik gevraagd heb: ga met isolatiemaatregelen. Er zijn nu twee, twee maatregelen geweest. Er zijn mensen aan de deur geweest met een pakket. En er is een bon geweest die je kon inwisselen. Ja. Maar nog steeds heeft niet iedereen daar gebruik van kunnen maken. Nee, die is op. Nou, dat, dat bedoel. En daar hebben wij ook al vragen over gesteld. Want dat vinden we dus belachelijk. Hij staat op de website tot 31.12. En toevallig heb ik van de week even gekeken. En hij is op. Nou, dat is dus belachelijk. Wij vinden dat, daar, Maar daar hebben we vragen over gesteld. Daar komt de wethouder nog op terug. En wat, wat, wij, wat wij zien in andere gemeenten. Die gaan met een fixbrigade langs de deur. Die gaan dus... Kijk, niet het grootschalige onderhoud. Want we begrijpen dat dat uh, op een ander moment plaatsvindt. Maar wel, mensen helpen bij het omlaag zeggen van de temperatuur van de cv. Het, uh, al, die, al die kleine maatregelen waarvoor je toch wel een beetje twee rechterhanden uh, moet hebben. En ga daarmee langs de deur en help mensen daarmee. Dat heb ik gevraagd. Dat is sowieso, uh, en doe dat in samenwerking met prewonen. En doe dat ook in samenwerking met het bedrijfsleven. Dus, dus dat gaat gebeuren. Want die instelling Fix Brigade... Die, die, die leidt ook jonge mensen op voor mm -hmm. een technisch beroep. Dus dat is een win-win situatie. Dus de twee kansen. Precies. De tweede motie over de toeristische visie. Ja. Ja. Uh, uh, de, ja daar wilde uh, Jan nog wat een en ander over weten geloof. Nou, wat, uh, wat sowieso wel opviel... en dat, dat, dat benadrukte sommige partijen ook wel... is dat... Uh, we hebben veel voorstellen die allemaal kwamen overigens van niet-coalitiepartijen. Dat, dat, dat veel met het argument van we gaan het er later over hebben... eigenlijk werd doorgeschoven. Is dat voldoende voor jou? om? Te, te, want eigenlijk hadden nu besluiten moeten kunnen worden genomen. Eens, eens hè, dat is ook de reden waarom je zo'n motie doet. Maar uh, ook dit is zo. We hebben in de, in de begrotingscommissie hebben we uitgebreid daarover gesproken. En Jong Antwoord kwam zelfs met het voorstel. Doe maar 30 dagen. Toen dus ik, ik stelde 60 dagen voor... omdat ik dacht, nou, in deze toeristische uh, gemeenschap... en gezien hoe de partijen uh, uh, erin zitten... is 60 dagen misschien een mooi compromis. En jongens Antwoord zei 30. Nou, Met als gevolg dat ik alsnog die 60 als motie indien. En ik verwacht dat we daar dan met elkaar over discussiëren. Dat was wel teleurstellend. Maar vervolgens moet je het als... Uh, daarvoor zit je in de politiek, moet je het omdraaien. Dus ik heb gevraagd, wat willen jullie wel? Zullen we er dan het eerste kwartaal... Uh, uh, dit agenderen en, en het met elkaar op de agenda zitten. En uh, wethouder, uh, gaat u dat dan voorbereiden? Nou, en dat compromis, dat heb ik gehaald. En daarom heb ik, uh, had het geen zin meer om de motie in stemming te brengen. Want die zou hem niet halen. Um. Dus we gaan nu het eerste kwartaal 23 erover praten. Die staat, neem ik aan, bij u ergens op de agenda. En datum van nu, nee, ik, nu nee, wil nee, ik Nee, Griffie, over griffie houdt dat bij, die toezeggingen. Okay. Toezeggingen van de wethouders worden door de Griffie uh, bijgehouden. En, daar, en dan uh, komt hij op de agenda. En dan komt hij op de agenda. En anders, en anders help ik uh, daarbij. <laughs> anders heb ik hem wel een nieuwtje. Kijk eens wat in jouw agenda staat. Uh, mevrouw Koper, dank voor uh, de uitleg over uh, wat er gebeurd is afgelopen woensdagavond. Gedaan. Um, nou, we blijven de politiek volgen, dat weet u. Ja, dan, Oké, okay, dank u. Dank u wel. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort Ik heeft dacht het. Je hebt veel nog beter. In Zandvoort leven. En jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Beleef het. Beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort. We don't need no education. We don't need no God's control. Dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone Een andere brik in de wol van Pink Floyd, uh, wederom uitgekozen door Jammer. Wij gaan praten met Joske Kuit en die gaat een gastvrijheidscursus geven aan ondernemers in Zandvoort van het bedrijf Passion for Guest. Mevrouw Kuit, goedemorgen. Ja, Kuit uh, is mijn achternaam. Ik ga het lekker even verbeteren. <laughs> goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik zie het. Ja, sorry. Um... Goedemorgen. Passion for Guests is een bedrijf uh, uh, wat passie voor gasten hebt, als ik het vertaal. Uh, ja. is, is dat de hoofdmoot? Mensen uh, laten wennen en laten werken met gasten? Ja, en, en, en mijn, mijn missie is om, uh, om eigenlijk Nederland gastvrijer te maken. En dat doe ik dan door uh, mensen te inspireren om, om nog... ...nog meer gastvrij gedrag te tonen naar, naar gasten... ...maar ook naar klanten, patiënten, cliënten, uh, noem maar op. Eigenlijk, eigenlijk is het dus voor iedereen? Ja, voor iedereen die te maken heeft met, uh, met ja, de omgang met, met gasten. Mm -hmm. ja. Nu uh, is die uitnodiging van de gemeente Zandvoort... Uh, ...aan de ondernemers al een tijdje lopende. Uh, hoe, hoe zijn ze bij u gekomen? Uh, ja, Sanford Marketing heeft mij benaderd. En dat kwam doordat zij gesproken hadden met uh, hotelmanager Sophie Bent. En zij is hotelmanager van Beach House Hotel in Sanford. Uh, en daar heb ik een dag uh, meegelopen, uh, coaching on the job gedaan en wat, wat advies gegeven... En Sofie was daar heel enthousiast over. En die vertelde dat dus weer verder aan uh, een medewerker van Sandford Marketing. Nou ja, en zo moet het soms ook gaan hè, voor mij als, uh, als ondernemer. Ja. Dat het, uh, het mondreclame -mond is natuurlijk super, super fijn. Ja. Nou mooi. Um, gastvrijheid is Sandford, komen we dat tekort? Of moeten we een schepje bovenop doen? <laughs> Leuke vraag. Um, nou tegenwoordig... Willen we als mens uh, nog meer gezien worden. En we willen nog meer ja, verwend worden, verrast worden. Uh, puur alleen maar um, de service verlenen die men verwacht. Uh, dat is een beetje ja, uh, nou, laten we zeggen 2021. 20, <laughs> um, we willen tegenwoordig gewoon meer. En als we een, een hoog cijfer willen scoren, als het gaat mm -hmm. over reviews, hè, dan, dan zul je echt wel met wat meer moeten komen. Dus een schepje er bovenop, ja. Het uh, betekent niet dat we het niet goed doen in Zandvoort. Maar ik wil uh, de ondernemers gaan inspireren... om, uh, om, ja, om inderdaad een, een schepje bovenop te doen. Er uh, hebben zich uh, bij mij weten twintig ondernemers aangemeld. Zijn, ja. zijn dat ondernemers uit een brede branche? Of moet ik het meer in de hotellerie zoeken? Um, ik heb de deelnemerslijst gezien. Uh, en zonder uh, daarbij echt namen te gaan noemen... Uh, ja, of, of het grootste deel is wel... Um, het uh, heeft te maken met gasten in, in, in horeca, maar er zit ook een aantal andere branches bij, uh, wat ik juist ontzettend leuk vind. Hè, want ik kom zelf uit de horeca, maar ik vind het ook heel leuk om andere branches uh, te leren kennen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om hetzelfde. Mm -hmm. uh, yeah, de, de verwachtingen overtreffen van je, van je gast of van je klant of hè, van je cliënt. Uh, dus er zit van alles uh, tussen. Goed, en het is heel breed. Want als ik de winkel binnenkom, dan wil ik ook een soort van gezien worden. Of als ik ja. een, een, een restaurant binnenkom. En noem het, eigenlijk is het voor, voor iedere ondernemer in Zandvoort. Ja, absoluut. Ja, dus we, nou ja, de, de uitnodiging is inderdaad ook uh, al vroeg uitgegaan. Ja. En, uh, en het is een, een korte een workshop eigenlijk van, van twee uur. En ik geloof dat er nog een aantal... Uh, je kunt je nu nog aanmelden, dus mocht je dit horen en denken... Hé, hey, dat is wel interessant. Dan kan het nog. Is het twee uur? Ja. Uh, en, en wat, wat vertel je dan in, in, in twee uur? Ik, ik had de voorstelling van echt een dag of zo, echt uh, ja. iets doen. Ja, nou, goeie, als ik een <coughs> training geef, uh, want training is echt uh, vaardigheden oefenen. Mm -hmm. uh, en dan heb ik echt wel meer dan één dag nodig. Hè. Als je echt uh, ook een gedragsverandering wil bewerkstelligen, mm -hmm. dan, dan heb je echt wel langer nodig. Uh, maar hier werd specifiek gevraagd om een, uh, een workshop waarbij, we, uh, waarbij de, de deelnemers daarna in ieder geval met wat inspiratie weggaan. Waardoor ze um, denken van, hé, hey, hier ga ik wat aan doen, hier dit ga ik veranderen of dit, hier ga ik mee aan de slag. Uh, dus, dus wat ga ik doen? Ik heb een klein stukje theorie, een klein ja. stukje uh, inspiratie, een paar uh, voorbeelden ook van, van uh, dingen die misschien minder goed zijn. En niet, niet van Zandvoorts ondernemers, maar gewoon in het algemeen. En ook wat, uh, nou ja, wat tips over hoe je beleving kunt toevoegen. En daarna gaan ze wel aan de slag met elkaar. Oh, dus ze moeten, het, uh, ze, ze moeten het zelf ook nog doen? Ja, ze moeten het ook nog zelf doen. Dus het is een, een combi van een stukje uh, wat tips geven, wat inspiratie geven. En daarna gaan ze elkaar eigenlijk ook tips geven en inspiratie geven. Dus dan wordt het heel interactief uh, tussen elkaar. Ja. Uh, Kunnen u een voorbeeld geven van, van uh, wat men moet doen? Uh, Tijdens de workshop, natuurlijk. Ja. u? Ja? Uh, ja. Het, ho het hoeft niet de hele workshop te zijn... maar één, één voorbeeld wat, wat, wat, uh, wat eruit komt. Ja. Nou, Ze gaan in ieder geval in groepjes aan de slag... Uh, om te kijken naar uh, wat zijn nou... bij ons... Um, als je het hebt over beleving... Hè, wat, wat zijn belevingskillers uh, nou ja, bijvoorbeeld... Hè, wat, wat moet je nou echt niet doen... om een beleving uh, te verpesten... Uh, en wat moet je nou vooral wel doen... om een extra goede beleving te kunnen geven... Aan, aan je klant, aan je gast. Uh, daar gaan ze in groepjes mee aan de slag. Dus dan laat ik ze ook echt dingen opschrijven. Ja. En, dat, en dat presenteer ze later aan, uh, aan de grote groep? Ja, inderdaad. Ja, en uh, nou ja, ik wil het niet alles vertellen. Nee, nee, het, nee iets, uh... het, moet, het moet ook wel een <laughs> beetje een verrassing blijven voor die twintig ondernemers. Precies, ja. ja en goed, ik hoor u zeggen, er is nog plek. Ja. Kan men zich opgeven bij Zandvoort Marketing? Ja, zeker. En op welke ja. dag is het? Uh, het is aanstaande dinsdag, dus dat is uh, 15 november. Okay. Uh, en het is van, uh, van 10 tot 12, s ochtends, ja. Nou, ondernemers die meeluisteren en uh, dit inspirerend genoeg vinden om uh, bij uh, u te komen, die, uh, die kunnen zich dus nu aanmelden bij Zandvoort Marketing. Dinsdag ja. 15 november is de workshop Gastvrijheid in Zandvoort. En het is van ja. 10 tot 12. Klopt helemaal. Oké, okay. Joske Kuit, ontzettend bedankt. Zeg ik het nou Dankjewel. goed? Dank wel. Nee. Kut. Dat ja. ja. ja. nou, zeg ik nu wel goed. Kut. Joske Kut. Ja, het is een rare achter. ja, nou ja dit, j, Ik kan er ook niks aan doen. Nee, daar kunnen we niet. Ontzettend bedankt voor de uitleg. Ik hoop dat de zogenaamde klas volkomt met uh, nog nieuwe aanmeldingen. En ik wens u uh, en de ondernemers veel inspiratie toe op dinsdag 15 november. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Daag. it gone late night game time coffee on the store Bowl. And our hearts will never fall. Could we live with just a taste? Just a taste. Voor het laatste onderwerp gaan wij naar de Halterstraat en we gaan naar de Blue Zone. De vorige eigenaar Jillian en Benny die sluiten de zaak, maar we hebben begrepen dat Lara de zaak over gaat nemen. Uh, Lara, goedemorgen. Hoi. Hallo, goedemorgen. Kl klopt het dat je vanmorgen al aan het vegen was? Ja, dat klopt. Ik zag uh, kindertjes binnen en ik zag mevrouw vegen, dat was jij dus. Ja, dat was ik. Dat was ik samen met mijn vijf kinderen. Die ik ook nog even op dit moment erbij heb. En die gaan alle vijf mee in de zaak? Die gaan allemaal uiteindelijk wel helpen daar, hoop ik. Um, de vorige eigenaren die gaan weg. Ja. Uh, hoe, hoe komt het dat je de zaak overneemt? Nou, het is eigenlijk altijd mijn droom geweest, de koffietent. En ik dronk daar altijd mijn koffie. En ik keek altijd naar binnen en ik dacht... nou. ...mocht dat ooit zo zijn, dus ik heb er echt serieus al een aantal jaar geleden... ...dat het stiekem door mijn hoofd heen ging... ...mocht dat pandje ooit vrijkomen, dan zou ik het daar wel willen. En, en uh, ja, toen, toen zat je dat koffietje drinken, toen hoorde je dat, dat zij ermee ging stoppen? Nou, nee. Het kwam op Instagram voorbij, bij liefs uit Zandvoort. En het was echt alsof dat bericht voor mij geschreven was. Dus en ik je, heb meteen daarop gereageerd. Hij was ook gelijk de eerste? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik natuurlijk niet. Dat nee. zou best wel, het was waarschijnlijk gewoon voor mij. Nou, dat, dat, zou, uh, dat zou zo kunnen zijn. En uh, je, bent ja. in, je bent in gesprek gegaan met, uh, met, met de twee vorige eigenaren. Uh, ja. Verliep dat soepel? Dat verliep helemaal soepel. En het was meteen... Uh, het voelde echt als een soort van ouders. En het was heel liefdevol en... We kwamen meteen uit alles en het was gewoon, de gesprekken waren fijn. Nee, het was echt, uh, ja, het is allemaal heel super verlopen. Het is een, een heel mooi punt in Zandvoort. Je ziet, uh, het terras zit bijna altijd vol. Ga je dat op dezelfde manier voortzetten? Ik ga het helemaal op dezelfde manier voortzetten. We houden dezelfde koffie. En nou ja, het, uh, de meubels en alles, het blijft eigenlijk alsof ze het voortzetten. Alleen kom ik dan achter de koffiemachine te staan. En, uh, hou je de naam ook? Ja, ook de naam. Alles hetzelfde. Maar het is ook de Australische wijn. En nou, daar twijfel ik over. Daar twijfel... Dat is nog, ja, die is ook lastig te vinden. Dus misschien dat ik wel uh, vier andere wijnen neem. Nou ja, je, uh, je, je wilt overnemen zoals het is. Maar ik neem aan dat je er een beetje je eigen, je eigen draai erin wil brengen. Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat ik eerst gewoon erin ga... En dat ik dan langzaam ga kijken van wat past echt bij mij en waar hebben de mensen nog meer behoefte aan. En eerst gewoon starten zoals het was. Want dat is eigenlijk iedereen die me aanspreekt op straat die zegt: En blijft alles hetzelfde? Mm -hmm. Dan zeg ik ja, alles blijft hetzelfde. Ook de openingstijden? Um, in principe wel. Door de week zullen we opengaan om 8 uh, uur. Voor de, vroeg, en in voor het de vroege winter, koffie? Half negen. Sorry? Voor de vroege koffie 8 uur. Ja. En um, er is een, een, een puntje wat ik wel eens hoor uit de Haltestraat: dat hij altijd ja. zo vroeg dicht gaat. Wat zei u? Sorry, dat, nog hij, dat, dat hij altijd zo vroeg dicht ging. Oh, om vier uur. Mm -hmm. ja, dat is tot nu toe wel mijn plan. Maar mocht, dat, mocht ik zien dat het toch anders werkt, dan zullen we dat misschien nog aanpassen. Ja, je bent natuurlijk lang open, hè? van acht tot, tot vier. Dan zou je ook wel wat, wat personeel moeten hebben. Ja absoluut. En dat is natuurlijk op dit, op dit moment best wel een probleem. Hoe ga je, hoe ga je, dat, hoe ga je dat nu inkleden? Ga je het uh, voorlopig helemaal zelf doen? Of heb je al iemand die, uh, die helpt? Nou, ik neem de twee Oekraïense dames uit de keuken neem ik over. Die neem, neem je over? Die neem ik over. We hebben al hele leuke gesprekken gevoerd. En dat past ook precies. Dus die gaan lekker mee. Het enige is dat ik nog geen barista heb. Maar ik heb nu al twee weken verschrikkelijk lopen oefenen op de koffie. En ik hoor van iedereen die langskomt dat dat wel goed zit. Dus je hoeft alleen nog maar het examen te doen. Dan ben je ook een barista. Dan ben ik ook een barista. <laughs> en ik krijg natuurlijk nog heel veel uren om te oefenen. Ja, ja. En natuurlijk als ik net begin, zal echt wel nog wat verbetering uh, kunnen. Maar ja, ik ga gewoon beginnen en ik heb er zin in. En ik hoop dat... Ik denk dat als je ergens zin in hebt, dat dat het hoofdbestanddeel is. Ik zag het ook uh, uh, vanmorgen zag je aan het werk zag een heel vrolijke mevrouw aan het vegen. Ik denk, nou, die ja. heb er ook zin in, dus dat, dat klopt ook wel. Um, ja. ja, je krijgt natuurlijk wel druk met al die verschillende soorten koffie. Ja, zeker. Zeker. zeker. En dat... Maar ja, dat is, dat is oefenen. Koffie is oefenen. Oefenen is oefenen. Maar uh, ja. Ja, de, de rest wordt door de dames in de keuken gedaan. En je gaat ook zelf serveren. Ik ga zelf serveren. En uh, ik hoop natuurlijk nog wel iemand te vinden die ons team wil versterken. Nou, Daar ben ik druk mee bezig. Om mocht, het, uh... mocht iemand dit horen en zegt van... nou, dat lijkt me hartstikke leuk om uh, bij enthousiaste uh, uh, koffiezaak te gaan werken... dan kan je de contact opnemen bij uh, Bluezone met jou. Ja, hartstikke fijn. Okay. Ja, zeker. Nou, we gaan het uh, volgende week zien. Hè? Volgende week ga je open. Ja, zaterdag 19 november. Als alles zo blijft zoals het nu is... De koffie is onderweg, de Nieuw-Zeelandse koffie. <laughs> ja. En dat is natuurlijk altijd nog een dingetje, maar in principe gaat dat helemaal goed komen. Dus dan staan we zaterdag om acht uur voor iedereen klaar om uh, een heerlijke koffie te zetten. Oké, okay, nou dan gaan we dat uh, uh, volgende week zien. Ontzettend bedankt Lara voor uh, je uitleg en uh, uh, nou, veel succes met de zaak. Jullie ook heel erg bedankt dat jullie mij hier... Uh wilde horen. <laughs> Oké, okay, dan gaan wij straks naar het tweede uur en dan gaan we praten over Classic Concert. We gaan praten over de Adviesraad en we gaan het hebben met het Zandvoorts mannenkoor over de 40 only thing that's good. I'm gonna stand up on my own two feet, this conversation ain't coming easily, and all darling I know it's getting late, so what do you say we leave this place? Why